Tja, jullie moeten hankeren. Ja, Lieve zaaks. Zeker een aandenken. Op de achterkant eens kijken. Hé, hey, briefje in een sakkolozie. Wees ja, is wat anders. Haar huis blijft onbewoond in kleuren. Hij heeft een tijdschrift gescheurd. Blijft onbewoond tussen haakjes in kleuren. Kleur nee, waar. Dan wel een boodschap. Een soort boodschap in een flesje, maar dan in een Oh, Een boodschap in een flesje, daar kan je nog iemand bereiken. Maar een briefje in een horloge, dat, dat vindt niemand. Alleen ik. Alleen de horloge maken. Nee, het is, het is geen nauwkreet, Het is meer een... ...constatering. Haar huis... ...blijft onbewoond... ...in kleur. Zij heeft zich hierbij neergelegd. Hé, dat haar huis onbewoond blijft... ze ...berust. En dat in kleur... Ja, ...dat maakt het erger. Er moet een drama zijn... ...gebeurd in de buurt van dit klokje. Een drama tussen de eigenaar... ...en haar vrouw, want het is haar huis. Kijk, kijken, wacht even. De heer Schuerts. Al hier. Die weet er natuurlijk nergens van. Maar Jan. Het is er. Als die heer Schulz komt voor dit horloge, wil je mij dan waarschuwen? Hoezo? Dat vertel ik je later dan, maar je moet het zo doen dat hij het niet merkt. Wat ga je doen dan? Dat merk je nog wel. Hoe hm. Oeh, hoe gekker. Ja. Ik uh, kan mijn horloge halen. Sjoerds. Sjoerds? Ja, uh, een momentje. Ja. Sjoerds is hier. Mooi, dan, dan ga ik zo even achter hem, man. Achter hem? Oh. Ja, dan leg ik je later wel uit. Heeft hij zijn horloge al? Nee, dan niet. Moet ik er nog iets bij zeggen? Nee, gewoon. Het is schoongemaakt. Het, het, het, het, het loopt weer op tijd. Nou. Alsjeblieft, uw klokje loopt weer op tijd. Het is even schoongemaakt. Ja. Uh, uh, hoeveel krijgt u van me? Uh, 48,50 alsjeblieft, ja. Arbeidsloon, hè? Ja, ja, ja. dat uh, is Ja, dank u wel. En... Dat is dan... 50. Ja. Uh, heeft u het gezien? Ja, ja. Oké, okay, dank u. Tot ziens. Ik ga even achteren, man. Ik ben zo weer terug. Ja, ja. Wauw, gekker. Hmm. Hij lijkt me nog niet zo oud. Loopt wel erg gebogen. Geen vrolijke man. Hé, ik we op de rivier in buurt geschat, maar nee. Hij loopt de stad uit laten doen. nee Hm. Want zo van Ja. Neemt u me niet kwalijk, maar ik ben horlogemaker Lejeune. U heeft net uw zakhorloge bij mij opgehaald. Ja. En toen bent u mij achterna gelopen? Ja, het is misschien een beetje vreemd, maar ik was erg nieuwsgierig geworden door iets dat in uw horloge zat. Zit op trouwens nog steeds. Ah. Ja. Die maakt mij nieuwsgierig. Um... Uh, ko -ko -ko, komt twee even verder. Ja, als ik, als ik niet stoor. Nee, nee, let u op het afstapje. <ènisf premature> ja. Het is uh, een beetje een rommel hier. Ik, uh, ik woon namelijk alleen. Uh, maar uh, gaat u zitten. Zo, dank u. Sí. Ja, ja ik, ik zou zeggen, zegt, zegt u het maar. Wat, wat, wat zit er in zo'n horloge? Nou, als u het mij even geeft, dan zal ik het u laten zien. Hier heeft u het. Ik zal hem even openmaken. Kijk daar, daar zit een briefje. Een briefje? Je mijn een horloge. Ja, leest u maar. Haar huis blijft onbewoond. In kleur. Haar huis blijft onbewoond, tussen haakjes in kleur. Mijn God, ik geloof het niet. Jezus Maria, wat een pathetiek. U weet van wie het is. Ja, mijn God, wat een hysterische onzin. Wat een is hoe is het mogelijk? Haar huis blijft onbewoond, ja, in kleur, Ja, ja, ook dat. Niet kwalijk, maar ik begrijp er niets van. Uh -huh. Nee, ja, ach. Ik, uh, ik zal u het verhaal maar vertellen. Um, ze heet Willemijn Sillevis. En Een jaar of vijf geleden was ze mijn beste studenten. Of beste, mijn meest fanatieke studenten, zou je kunnen zeggen. U geeft les? Ja, ja, ik doseer filosofie aan de Rijksuniversiteit. Het meisje volgde al mijn colleges, heel intens, en um, ze sprak me na afloop altijd aan. Ze had veel vragen. Geen domme vragen, moet ik zeggen, maar wel veel vragen. En um, ik vond het wel aardig. Het streelde me. Het is um, altijd leuk als je in je vak serieus genomen wordt, maar ik had na afloop van de colleges niet altijd de tijd om ...haar uitvoerig te antwoorden op haar vragen, dus... ...spraak ik keer af in een café, vlakbij de faculteit, gewoon... ...op een doordeweekse middag, met een kopje thee. Heel onschuldig. Maar toen had ik eigenlijk al moeten zien dat het... Uh, uh, ...ja, uh, dat ik al uh, veel te ver was gegaan... ...en dat het vreselijk zou aflopen allemaal. Maar waarom? Wat was daar nou verkeerd dan? Ja, uh, het meisje bewonderde mij zo erg, ja, ik... Uh, ik zag dat toen nog niet zo, maar aan haar ogen. De manier waarop ze naar me keek. Hoe ze mijn woorden en mijn gedachten, uh, uh, ja, uh, veel te gulzig in zich opnam. Ja, ik had dat moeten zien: dat ze me aanbad. Echt adoreerde op het hysterische af. Ja. En toen. Ze was heel erg mooi. Dat moet ook een rol gespeeld hebben. En heel erg bereid om naar mij te luisteren, ja. ja heel erg bereid. Zo klein zag ik dat toen nog. In ieder geval spraken wij vaker af. Ik uh, nam haar mee naar lezingen. En uh, zij nam mij mee naar concerten. En we, we gingen nogal eens naar het café waar we lange gesprekken hadden. Of, uh, nou ja, uh, ik, ik sprak eigenlijk meer dan, dan, dan zij. Ja. Ja. Het, het was een hele aangename periode, moet ik eerlijk zeggen. Bijna een betoverde periode. Zij betoverde u? Zoiets, ja. Wat was u verliefd op haar? Ik, uh, ik weet niet of het verliefdheid was. Ik... Uh, ik, ik hield erg van haar aanwezigheid. En, um Ach ja, waarschijnlijk was ik wel degelijk verliefd. Maar ik, ik mocht het niet zijn van mezelf. Ik, ik was veertig, getrouwd ook nog in die tijd, en zij 23. En ik was haar leraar. Ik had kwaliteiten qua overwicht op haar. Ik, ik, ik mocht niet verliefd worden. Echt niet echt een liefdesrelatie zal ik maar zeggen? De praktisch gezien niet, nee. nee. We zagen elkaar alleen in het openbaar en we kusten elkaar alleen op de wangen uh, bij het afscheid en bij het welkom zeg maar. Nee, nee, nee. we vermeden het ook heel opzettelijk om elkaar thuis uit te nodigen. Ja. Tot op die dag, ergens in het voorjaar, nou ja, 17 maart om het precies te zijn, toen zei ze... Ik ben klaar om je te ontvangen. Ik ben klaar om je te ontvangen. Heel vastberaden zei ze dat. Niet pathetisch, maar met grote nadrukkelijkheid. Ik ben klaar om je ik te ontvangen. Ik ben klaar om je te ontvangen. Opdat ik het belang, de grootheid van de uitnodiging niet zou onderschatten. Ik aanvaarde de uitnodiging uh, uh, en ik merkte dat het voor haar belangrijk was. En waarom wist ik toen nog niet, maar dat zou ik snel merken. ...en uh, belangrijk, dat, dat is nog heel zwak uitgedrukt. Uh, nou ja, uh, wat ik aantrof, dat was... Um, uh, uh, ...ongelooflijk. Absurd. Pervers. Pathetisch. Ik... ...ik geloof het nog steeds niet. Dus ja, had u een... Uh, ...verrassing bereikt of zo? <laughs> ja, nou... ...een uh, verrassing. Ja, een, een overdonderende verrassing. Nee, nee, nee, nee, nee. Het, het was geen verrassing. Het was, um, uh, ik, ik weet niet wat voor woorden de psychologie voor deze actie van Willemijn Silvis zou kunnen bedenken. Um, fantastisch was het. Te fantastisch. Te mooi. Te verschrikkelijk. Te erg. Ziek? Misschien. maakt mij erg nieuwsgierig, meneer yes, Ja, goed. Nou, uh, ze nam mij mee naar een prachtig huis aan de Gacht dat ze met haar broer bewoonde. Haar ouders hadden dat huis voor hun twee studerende kinderen gekocht en ze moeten schatrijk geweest zijn. Het had vier ruime verdiepingen en de beide kinderen bewonen daar elk twee van. In hun eentje. Ze leidde me via een grote marmeren hal en een prachtige eikenhouten trap naar de eerste verdieping. En ze deed een forse, pas geschilderde en gedecoreerde deur open, overhandigde mij de sleutel en sprak op plechtige toon. Treed binnen Simon. Treed binnen Dit Simon. Dit is van jou. Dit is van jou. Ik begreep eerst nog niet wat ze bedoelde, maar toen ik eenmaal binnen was, begon ik te trillen op mijn benen en, en nu nog, hè, nu, nu ik er aan, aan terugdenk... lopen de rillingen over mijn rug. Want, want, want ze bedoelden echt dat het mijn huis was. En dat, dat kon ik goed zien. De woonkamer die was geheel ingericht in de stijl waar ik van hou. Met meubels, gordijnen, schilderijen en dingetjes die ik zelf zou hebben kunnen uitzoeken. Het was ongelooflijk. ...zat helemaal conform mijn geest en mijn smaak... ...de dus kamer tot in de perfectie ingericht. Zelfs de kleur geel... ...waarin de muren waren gesausd... ...was mijn kleur geel. Zo. Ja. Maar, maar, maar... ...het ging nog verder. Het hele huis... ...de slaapkamer, de keuken, de badkamer... ...die waren helemaal ingericht naar mijn... Uh, uh, ...zeg maar... ...een onuitgesproken wens. Naar mijn dromen als het ware... Mijn god. Ja, en, en als pièce de résistance was daar de studeerkamer. Mijn studeerkamer. Een schitterend art deco bureau, een, een antieke leren stoel, een, een uh, ongelooflijk mooie 17-eeuwse e schilderij, een uh, grote boekenkast gevuld met boeken die ik me uh, zo op het eerste gezicht allemaal graag gewenst had. Vol trots en heel statig leidde Willemijn mij rond en... In de studeerkamer zetten ze op een natuurlijk perfecte stereo-installatie de vijfde van Shostakovich op. De symfonie die ik het meest indrukwekkend vind. Ik, ik was verbijsterd, ontroerd en, en, en op van de zenuwen tegelijk. Kwaad ook, ook bijna, maar in ieder geval machteloos. En volkomen op mijn ongemak. En dat was zeker niet haar bedoeling geweest, natuurlijk. Ja. Ik, ik dacht dat ik gek werd. Nee, dit, dit is krankzinnig. Dit, dit is krankzinnig, zei ik. Iets te kwaad, geloof ik. Ze schrok oprecht. Maar ik heb het zo graag voor maar je gedaan. Maar ik heb het zo graag voor je gedaan, zei ze. Je bent gek. Je bent gek, zei ik. En ik, ik schaamde me meteen toen ik het zei, maar nou, ik zei het. Het is niet ze meer verkilde. dan een teken van liefde. Het is niet meer dan een teken van liefde, zei ze streng. Ik raakte volkomen in paniek. Ga weg, ik moet nadenken. Ga weg, zei ik. Ik moet nadenken. Ze ging weg. Ik deed Shostakovich uh, uit. ging achter het bureau zitten. Nadenken wilde ik, maar ik, ik, ik, ik, ik kon er helemaal niet meer nadenken. Ik kon alleen maar besluiten dat ik dit niet wilde. Absoluut niet wilde. Dat ik weg wou van hier. Dat ik zo'n teken van liefde, zo, zoals zij dat dan noemde, niet verdragen kon. Dat het dat, dat, dat, te, te groot voor mij was. En in ieder geval uh, niet te bevatten. Ik heb daar een uh, uur gezeten, denk ik. Steeds met de bedoeling rustiger te worden. En, en rustig genoeg om na te denken, om te weten wat ik moest doen en wat ik tegen haar zou zeggen. En hoe ik hier uit uh, uh, zou kunnen komen zonder haar te kwetsen, zonder haar te beroven van haar trots. Ja, ik, ik, ik, ik wilde uiting geven aan mijn respect voor haar, maar ik, ik wilde haar huis niet. Haar huis voor mij. Dat... Ja, ik, ik kwam er niet uit. En deed dus alles verkeerd. Ik ging de studeerkamer uit, uh, de woonkamer in, waar zij kaarsrecht en op het oog onaangedaan in een stoel zat. en ik, ik pakte mijn jasje van de kapstok en zei alleen, het spijt me, het spijt me, meer niet. En uh, ik ben weggegaan. Ja, ja. Nou, dat was het, uh, meneer Leger. En haar huis bleef onbewoond. Ja. ja Die dat... kleur. Dat briefje, dat moet ze begrijp ik nu tijdens mijn verblijf in de studeerkamer in mijn horloge hebben gedaan. Want dat zat in mijn jasje dat aan de kapstok hing. Ze, ze wist dus toen al wat ik zou besluiten. Mijn nee, god. Wat een is. Wat een pathetiek. Heeft u haar daarna nog wel eens gezien? Eén keer, ja. We, we kwamen elkaar op straat tegen. En toen we elkaar moesten passeren, toen bleven we staan en ik hoorde mezelf zeggen. Ik heb je eigenlijk niks te vertellen. Ik heb je eigenlijk niks te vertellen. Waarop zij zei. Ik ook niet. Ik ook niet. En toen liepen we verder. En het is allemaal. Het is <laughs> geen vrolijk verhaal. Jeun, ik heb uw nieuwsgierigheid voldoende bevredigd, neem ik aan. Misschien moest u maar weer eens gaan. Nee, natuurlijk, nee, natuurlijk. Ik neem me niet kwalijk. Ik, ik moest inderdaad maar weer eens opstappen. Ik, ik zou zeggen tot, tot ziens, meneer Sjoerds. Ja, ja, tot ziens. U komt er wel uit? Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk. Nee, goedemiddag. Goedemiddag.